Belgische huisartsen zijn vandaag op grote schaal begonnen met de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep. Veel gemeenten organiseren speciale vaccinatiedagen, bijvoorbeeld op het gemeentehuis waar inwoners in groepen worden ingeënt. De risicogroepen in België zijn hetzelfde als in Nederland, aangevuld met ouders van jonge baby's. In Nederland zijn de vaccins tegen de Mexicaanse griep afgelopen week verspreid onder de huisartsen. Maandag begint het prikken, al zijn sommige huisartsen daar gisteren al mee begonnen. In Zuid-Korea heeft een vrouw na vele honderden mislukte pogingen haar theorie-examen voor het rijbewijs gehaald. De vrouw van 68 had vier jaar lang vergeefs geprobeerd het papiertje te halen. Dat heeft haar omgerekend zo'n 3000 euro gekost. Volgens plaatselijke media is de vrouw na 950 pogingen op het nippertje geslaagd. Om te slagen moeten van de 100 vragen er 60 goed worden beantwoord. De Zuid-Koreaanse vrouw had er precies 60 goed. Ze mag nog niet de weg op, de vrouw moet nu eerst nog praktijk-examen doen.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 TNT Post heeft een nieuw voorstel gedaan om het massa-ontslag van 11.000 postbodes te voorkomen. De postbodes hoeven niet langer 15% van hun bruto salaris in te leveren, maar 3,5% van hun netto salaris. Ook worden de lonen tot 2012 bevroren. Eerder dit jaar stemden de leden van vakbonden tegen de loonsverlaging met 15%, die bedoeld was om de werkgelegenheid bij TNT op peil te houden.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 Al is dat wel uh, enige tijd geleden. Je bent ook voorzitter van de ondernemersraad strijken. van het ministerie. Ja. Je bent beleidsmedewerking van het ministerie van Landbouw en Visserij. Ja. Je schrijft kamerstukken voor de minister Gerda Verburg. Ja, ook dat klopt. Je bent gespecialiseerd in de binnenvisserij. Ja. Dat is altijd <laughs> nou, makkelijk en, voor en de paling. Ook, uh, Mag ze ook de, nog de zelf dier, iets vertellen? De even. diergezondheid, ja. <laughs> Ik kan het eigenlijk alleen maar bevestigen. En, en je vader die luistert mee in Den Helder. Dat klopt, moment. ja. Nou, ja. web, via de website www.cfmsantwoord.nl. Ja, precies. Ja. Want ja, het zit in de genen hoor. Uh, haar opa, die was uh, lid van de gemeenteraad van de VVD in Zwijndrecht. Ja. En je vader uh, was actief in Hengelo voor de VVD. Ja, waar maar hij hangt Maar hij hangt nu Perstijn aan. En daar ben ik niet blij mee. Wat zegt u? Hij hangt nu D66 aan. En daar ben ik niet ja. blij mee. <laughs>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 Maar eh, om, het is wel een bewuste keuze geweest om hier juist eh, actief eh, te worden. Toen wij hier kwamen wonen, ja, voor mijn gevoel was het wonen in Zandvoort liefde op het eerste gezicht om het zomaar te zeggen. Ik, eh, ik voel me hier enorm thuis. Ik vind het een ontzettend leuke plaats eh, om te wonen. En dat maakt ook dat ik eh, juist hier het heel eh, leuk vind om eh, ja, politiek actief eh, te zijn en meer in te zetten voor de gemeente. Was je niet tevreden over de huidige fractie?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 We gaan even recreatief bezig. Los van het middenboulevardproject moeten boulevards een facelift ondergaan. Het wandelgebied opvrolijk met bloembakken is een van de voorbeelden. En een vlonder langs de duinen. Een wandelplankier. Dat wil je gaan doen. Vind je dat niet leuk? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Maar wanneer ga je ermee starten? Als er wethouder is. Nee, dat is trouwens, dat is volgens mij de wandenbank eerst vol, een amendement van afgelopen jaar of het jaar daarvoor. Dat, de, het staat ergens het in. Staat, ja. Het staat, het is al op een gegeven moment aangenomen. Het is gewoon een goed idee. Ja. Oké, okay, overwegen gesproken. Helemaal zeker. Dat is heel goed, ja. ja. <laughs> we gaan de Helemaal Hemelsweg doortrekken, dwars door de Ja. En dan moeten we waarschijnlijk weer een tunnel onder uh, een spoordeur komen om een aansluiting met een nieuw Noord te vinden.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 Kom om één uur, maar ga lopend via de ingang Zandvoortselaan. En dan wordt er gewandeld naar uh, ingang Zandvoortslaan. En dan kan er gewandeld worden onder uh, leiding van natuurgidsen. Wacht even. Dus. Wacht even. Waar moet ik nou parkeren? Bij de oase of hier op de Zandvoortslaan? Nou, laat <laughs> de dan thuis. We lopen een heel stuk naar oase. Of in, in die filewijk daar bij Bentveld of zo. Ik weet het niet. Maar bij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 Ik denk dat dat niet uh, acceptabel is meer in deze maatschappij. Dan zou je toch een, stellen ook een soort anticonceptie voor, Altera. Om toch als die stand dusdanig toeneemt dat de... Weet u wat het probleem is? Dat is de gunstige instandhoudingseis van de Habitatrichtlijn van Natura 2000. En die stelt ook het duinbos als waardevol voor. En de duinbos kan alleen in stand blijven als er natuurlijke verjonging is.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 En uh, dat het rekordrukte maar niet komt. Dat is een slecht idee. Dank u wel. Bedankt. Doodzonde Ja, we luisteren naar Benjamin Herman Quartet. Met het nummer Do The Roach. Mooi nummer. Doodzonde. Ja, fantastisch. Doodzonde weg te draaien. Ja, een goed nummer is dit? Ja, dat is allemaal goed. Maar het duurt 7,5 minuten. Het is zonde, want je wilde ook nog iets zeggen. Over deze beroemde man. Nou ja. de Rijmers zit tegenover ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, het is natuurlijk een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 Ontzettend lang zijn en we bezig gaan. geweest om hem hier te krijgen. in antwoord. En wanneer? Ja. Wanneer is het festival? Morgen. Hoe laat? M morgen half drie. In Theater de Krocht. Jazztempel yes. de Krocht, hè? Yes. Jazztempel, toch? Ja. ja. Want ze zijn er allemaal tevreden over, hè? Ongelooflijk. Niet over de kleedkamer, maar nee. wel over het akoestiek. Ja. ja, en dat nemen ze dan allemaal toch graag op de koop toe? En het is een... iedere keer, ik verbaas me daar iedere keer weer over. En je hebt een trouw publiek dat steeds komt. Ja.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 Een, uh, een vervangster. En het is Shirma Rouse. Ja, nee. <laughs> nee, ik zwijg. Nee, ik wacht tot even. To nee, je zit nee. maar aan te kijken. Nee, ofzo, Pieter, van Die ken je wel. Nee, Pieter, wacht even. Ik wacht tot Ton gaat zeggen: nooit van gehoord. Ja. <laughs> en dat is toch een jazzkenner? dat bedoel ik ben zo blij mee. Dat is een, een, een Statiaanse. En hoeveel ze? Een Statiaanse. En, dan en daar ben ik zo blij dat jullie niet uit weten de Stasi? wat dat is. Nee, Oost-Duitsland. Nee, nee, dit is de Stasi, hè? Dat is ja. wat anders. Hè? Nee, dit is een, uh, een inwonster van Sint Eustatius. Juist. Ah, en maar dat zegt. noemen ze een Statiaanse. Oké. Okay. Dus dat wordt maar, uh, zwoel ritme. Nou, uh, zij is oorspronkelijke scheikundige. Ja. En toen dacht ik van: dat is eigenlijk de beste opleiding tot muzikanten. Hoezo? Daar zit ritme in. Nou nee maar iedereen praat altijd over de chemie tussen publiek en artiest dat je jongens gaat ge... scheikunde, ga scheikunde studeren ja, ja jongens het maakt ja, we bedenken het te plekke hoor het is geen enkel probleem uh, maar die heeft uh, daarna uh, conservatorium uh, uh, Rotterdam uh, het is ze heeft onder andere uh, uh, veel gedaan met het uh, uh, treintje, uh, treintje Oosterhuis Anouk, uh, uh, nou. kortom formidabele zangeres uh, forse dame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 ...die maar Hans, toen de tijd ont... aanstormend aan talent was... van iedereen dat achtera niet. achteraf zei van... ...dat vond ik niks. Hans, we ontkennen het ook niet. We vinden het alleen maar geweldig dat je dit werk allemaal doet. En dat het morgen weer volle bak wordt in ja, de Ja, dat kort. hoop ik. Dat hoop ik toch wel. Luister dus eens hij... Hans, uh, jullie zijn ook bezig met abonnementen. Ja. Mensen kunnen dus voor ja. 80 euro abonnement kopen. Ja. Loopt dat een beetje? Nee. Nee. nee. Vraag me niet waarom.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 Wij wensen jullie allemaal een prettig weekend. Denk er even aan, de Grote kerk is uh, zo langzamerhand dicht om uw kleren in ontvangst te nemen. Maar, maar de, de protestantse kerk staat nog wijd open en er is nog genoeg te kopen. Dus veel plezier. Here comes my